1 Uur, Renate Evers met het NOS-journaal. In Duiven bij Arnhem zijn twee mensen uit een auto gehaald die in een sloot was beland. Een van de inzittenden werd door een omstander uit het wrak gered. En de ander kon door de hulpdiensten worden bevrijd. De twee zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.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 Het noordwesten van Mexico is juist het afgelopen jaar getroffen door een van de ergste droogteperioden uit de geschiedenis. Veel vee is omgekomen en oogsten zijn mislukt. De autoriteiten waarschuwen dat het water voorlopig niet zal zakken.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 Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pout. Jij bent Fred Siemelink en ik ben Jan Heemskerker. En beeld heb je op EchteJanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan En je kunt straks gaan bellen met 0800 1121. Voor wat de geleuter in de stelling van vanavond is de topsalaris. ze kunnen nog een tandje hoger. Uh, maar nu eerst gaan we nog even verder met Roger Vleugels. Hij weet namelijk ook alles van inlichtingendiensten. En dat is natuurlijk eigenlijk waar het ons om gaat. Wat het met die WOP en al die rare ambtenaren? Kan ons het schelen. Nu gaan we diep, nu gaan we hard. Nu gaan we naar de NLC, nu gaan we naar de AIVD. Fred, pak hem mee! Roger, Prism. Ik denk, wat is dit nou? Wat gaan we nou weer hebben? Wat voor naampje is dat? Wat houdt het in? Het is uh, een, een beetje doorgeschoten manier van uh, het vastleggen van alles. Van alles. Ja. Dus eigenlijk, en via internet. Voornaar. Ook? Ook. Maar ook Alle vormen van communicatie. Alle vormen van communicatie. En dat betekent dat er ergens centraal van alles en nog wat binnenkomt. Heb dat, ik dat wordt op een heleboel plekken onderschept, mm -hmm. en dat, dat gaat naar een aantal centrale uh, databestanden. Ja, ik hou me maar van dat me er is niet nieuw zo, want dat is al 15 jaar zo. Nee. Oké, okay. en, en dat doet vooral. Uh, Amerika of de hele westerse wereld? Of hou we elkaar in de gaten? Want ik kwam vanavond op uh, teletekst uh, tegen dat uh, de Britse geheime dienst ook een bo eigen bondgenoot in de gaten houdt. Hoe zit dat nou? Waar... Maar dat was voor de Tweede Wereldoorlog ook, ook dat al is zo? Dat is waar, de, is de, de was even niks, eerst. Nee? Oké, okay, dat is een oude propagandatekst. Nou. De, de, de denkrichting is van alle tijden. Ja, houden Dank elkaar in zij, de gaten? Digitalisering kan er veel meer. Mm -hmm. En sinds een jaar of 15 is het streven om gewoon alles vast te leggen. Dat heeft hele perverse vormen aangenomen. Want iedereen heeft het nu over afluisteren. Maar dat is pas als je beluistert wat je vastlegt. Ja. En dat is juridisch meteen een heel groot verschil. Want het Want wordt niet per se beluisterd. Nou, en dat is wat nu gebeurt. Ja? De mazen van de wet worden extreem opgerekt. Is dus dat een metadata verhaal? Ja. Wat nog steeds overal waar, bijna overal waar is... dat is als iets afgeluisterd wordt... dus als de persoonsgegevens en de inhoud bekeken worden mm -hmm. of beluisterd worden... van telefoon of internet, maakt niet uit, dan is een handtekening nodig. Daar wordt ook mee gerommeld, maar dat is de gang van zaken. Maar als je dus nou niet de persoon en de inhoud gecombineerd beluistert... Mm -hmm. is die handtekening niet nodig. Oh, wacht even. En nu gaan ze ineens van alles doen. Bijvoorbeeld, om te beginnen alles vastleggen, mm -hmm. maar het niet bekijken. Gewoon even dan, in een hoekje zetten. Op een harde schijf. We hebben het maar op, vast, een, harde schijf. op een harde schijf. En dan gaan ze bijvoorbeeld trek en trace doen. Ja. Dan gaan ze naar de personen kijken of A met B belt. En hoe lang. Mm -hmm. En dat doen ze twee keer per week. En dat gaat zo door. En ineens is het zes keer per week. Dan gaan ze de handtekening halen. Maar tot dan zijn ze met contactanalyse bezig. En dat is vrij. Maar dat doen ze ook met inhoud. Maar dan ontkoppeld van de persoonsgegevens... En dan gaan A en B ineens na een verloop van tijd over bommen maken spreken. En dan gaan ze de handtekening halen. Maar intussen slaan ze dus alles op, die metadata. En daar gaan ze allerlei datamining trucjes mee uithalen. Door met de content te rommelen, door track en trace te doen enzovoort. En er kan inmiddels technisch zoveel waar de wetgever die die tekst schreef helemaal niet aan gedacht Dat is. Op, en die gaten ja. die er eigenlijk in zitten, die worden nu pas bedacht mm -hmm. en gezien. Mm -hmm. En die worden tot in het perverse uitgebuit. En ze kunnen dus nu idioot veel data combineren... en zijn vervolgens dan in staat om bijvoorbeeld... Boston te missen en wat dan ook te missen. Ja, maar de, de kwestie, dit is natuurlijk een, dit is een technisch verhaal... maar goed, uh, uiteindelijk, juridisch, daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet om. Het is een morele kwestie en die, die verdeelt in ieder geval Amerika tamelijk diep. De ene helft schreeuwt moord en brand vanwege dat hele verhaal. Dat ze dat alles wordt opgepakt. En de andere helft is woedend op die arme Snowden... die, die, die ja, de Amerikanen in gevaar zou brengen... en, en, en allerlei verschrikkelijke dingen doet... die, die, die in ieder geval de betrekkingen van Amerika met andere landen... en dan kunnen we schaden allemaal. Waar zit jij? Ik vind dat uh, we veel meer respect moeten hebben voor het beginsel een gegrond vermoeden. En dat je dan was, moet beginnen met het volgen of spioneren of enzovoorts. Maar ik doe dat ook puur van het oude strafrechtbeginsel. Heel oude, heel maar oude maar ik doe dat ja. ook puur vanuit rendement. Want wat kun je nu bijvoorbeeld met trek en trace? Kun je prima gaan bijhouden wie allemaal vliegopleidingen volgt? Dat was voor 11 september ook gedaan. Vind je het strafrecht die kapers... nee, nee, het strafrecht is terzijde geschoven. Oh. En doordat er nu zoveel techniek is dat er langsheen vliegt. Ja, dat bedoel ik. Ja. En wat hadden ze voor 11 september? Ze hadden die kapers die die vliegopleiding. Maar dat is dus niet gecombineerd. En ze hadden die mensen van Boston en ze hadden enzovoort. Ja, oké, maar De hardliners zeggen nu juist van ja, maar dat komt omdat we ons nog veel te veel moeten inhouden. Als we al die shit wel kunnen combineren. Nou, dan, dan hebben we, hadden we ze ja, zeker maar gehad. Het, het en is, kijk eens wat er ontzettend veel succes is. Het is een kwestie van hebben. voor en tegenstanders. Want bijvoorbeeld de Amerikanen moeten nog steeds ontzettend wennen aan het idee dat terroristen ook Amerikanen zouden kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja. En Amerikanen moeten heel erg wennen aan het idee dat uh, hun telefoon afgeluisterd zou worden. Daar zit meteen achter dat Amerikanen het per definitie prima vinden... als de telefoon van iedereen afgeluisterd wordt buiten Amerika. Want daar wonen de terroristen. En ze hebben dus nu gemerkt dat een aantal mensen... gewoon geboren zijn in Amerika en toch wel eens aan bommen denken. En dat moet cultureel verwerkt worden. Dat duurt nog één of twee generaties. En intussen kan de software zoveel... en leggen ze zoveel vast dat er zo af en toe ophef over is. Maar als ik even mag, ja. even teruggaan, dik tien jaar... Ja. hadden ah, we het Europese parlement de hoorzitting over Echelon. Dat was dit in de vorige generatie. Dat was prism uh, min 1, zeg maar. Uh, we hebben het gehad rond de Patriot Act, waar die bevoegdheden ook in zitten. We hebben het gehad rond de bankgegevens. Swift, nou, van de, alle Nederlandse banken aan meewerken. Of ik heb even niet goed opgelet, maar je hebt de vraag niet beantwoord. Als die gegevens nu niet uh, zo beperkt konden worden geanalyseerd... maar uh, nou ja, dat je dus bijvoorbeeld niet bij het probleem zat... dat je en de identiteit van de bellers en de content van het gesprek kunt combineren was die succesrate dan niet veel hoger geweest. En was het dan misschien... Nou, het, ik ben wel een, oude, een aanhanger van de oude school... binnen de National Security Agency, de club waar het nu vooral om gaat. Mm. En die hebben heel lang in hun eigen opleiding gezegd... we moeten niet geïnteresseerd zijn in de content... want die snappen we toch niet. Want als twee mensen met elkaar aan het praten zijn... je ontwikkelt een jargon en je gaat het eventueel ook nog versleutelen. Mm. Hè? De bloemkolen mm. zijn aangekomen, dat soort dingen. Ja, ja. Uh, dat is veel te ingewikkeld om te snappen. Daarom is... Heel veel software ontwikkeld om te gaan dataminen zonder content. Dus puur op contactpatroonanalyse. Als twee mensen vaker met elkaar contact hebben... Dan gaan is er wat aan de hand. Dat is bijvoorbeeld ook in de onderwereld bekend. Als je in een bank gaat overvallen, doe vooral je normale routine. Ga je piltje halen, ga naar de groenteboer, wat je altijd deed. Blijf met die en die bellen, enzovoorts. Doe vooral normaal, zodat in je patroon niks verandert. Want dat maakt mensen wakker. Door die enorme opslagcapaciteit is nu de mogelijkheid... om ook alle content vast te gaan leggen. En dat is nogal wat. Um, maar het is de vraag of het te verwerken valt. Dat zag je ook bij de Hofstadgroep uh, bijvoorbeeld. Daar hadden ze allerlei uh, content geanalyseerd. Maar bleek ze een bepaald straattaaljargon in het Arabisch niet te beheersen... Leiden, waardoor klopt. ze de ja. kern gemist hebben. Ja. En de vertaler had dat is... ook niet helemaal door, hè, blijkbaar. Ja. Er speelt ook nog een probleem dat ze ja. weinig... Uh, native speaking Arabische mensen hebben. En dan heb je... Arabisch is ook nog een verzameling van tig, dialecten en talen. Ja. Dus dat is heel ingewikkeld. En straattaal uit Nederland. Heel ja. lang heeft de NSA gezegd... die content, dat moet je niet willen. Dat is veel te ingewikkeld. Okay. Doe het met de rest. Ja. En concentreer je dan, als je iets meent te hebben... echt heel gericht op een beperkte kwestie. En daar kun je dan ook kwaliteit en capaciteit op inzetten. En nu gaat alles via de computer. Kan je een absurd voorbeeld geven? Een manier van filteren van content is het volgende... Seksgesprekken filteren we. Met andere woorden, als je een aanslag gaat doen... heb het eerst twee minuten met elkaar over seks... Dan kun je daarna vrijheid over een aanslag brengen. Want dan, het, dan, want dan wordt het toch gewist. Oké, okay, dat is heel interessant. Uitstekende tip. Zeg, nog heel eventjes vlug voor het allemaal weer voorbij is. Uh, we hebben natuurlijk hier in Nederland uh, onze eigen AIVD... van de week ook van alles men Er had allerlei geruchten dat ze ook uh, actief bij prison betrokken zijn. Compleet met uh, aantijgingen van, van een Marokkaanse Nederlandse meneer... die in Marokko ondervraagd is. En daar allerlei vragenbriefjes met de logo's van de AIVD onder ook kreeg. En ja. Ze wist ook wel in Marokko verdacht veel van zijn vriendjes... in. Uh, waar het ook was dat hij woont. Uh, nou, wat, wat vind je van onze AIVD? Is het een beetje een speler? Internationaal gezien is het een, een klein dienstje. Maar in dit verhaal is Nederland wel belangrijk. En dan meer het broertje van de IVD, de MIVD... de Militaire Inlichtingdienst. Want die beheert uh, de SIGINT-organisatie Nederland... Signals Intelligence, zo heet dat in jargon. Het onderscheppen van data. En uh, op het vasteland van Europa zijn wij de grootste onderschepper van data. En wel via het Friese Burum. Zo komt Friesland op de wereldkaart. Ik schrijf hem even op. En via computers die in Amsterdam ja. op Kattenburg... en computers die in Den Haag bij de MIVD staan. En dat netwerk is het twee na grootste onderscheppingsnetwerk... voor de NSA ter wereld. Okay. En wij zijn een hofleverancier aan de NSA. Sterker nog, toen die toko gebouwd werd tot en met bureau was die vanuit Nederlandse begrippen uh, voorzien van 60% overcapaciteit, maar dat was voor de geallieerden? Oftewel Amerika, Breitvold. NSA. Ja, en betalen die dat dan ook? Hm? Betalen die dat dan ook? Uh, die uh, betalen huur, rekencapaciteit, huur, afluisterhuur. huur. De Amerikanen doen heel veel zelf via Menwith Hill, ze doen heel veel via Cheltenham en nummer drie is via de National Signals Organization of the Netherlands. Maar een klein land groot in kan zijn. Ja, hoe lang blijft die data bewaard eigenlijk? Weet jij dat? Oneindig. Oneindig kan dat bewaard worden. Er zijn regeltjes. En, uh, in Nederland is dat dan soms twee jaar en soms nog korter. Maar daar trekken Amerikanen zich niks van. Geen, oh, en, en, en hoe hou je dat? Waar sla je dat op? Hoe doe je dat? Ik bedoel, wat, moet je, wat moet je met dingen die je niet zogenaamd afluistert? Nou, je kunt ze later gaan gebruiken. Ja, ja. Zo is Na 11 september is er drie jaar lang nieuws gekomen op basis van data verzameld voor 11 september. Wat ja, gebruikt, die ze dus al hadden liggen... maar nog niet geanalyseerd hadden. Okay. En dat is in de processen daarna gebruikt. Beangstigend dat wel, maar ook wel weer interessant. Buitengewoon. Hè? Ja. Heb, heb jij het gevoel dat in Nederland onze, onze politiek leiderschap... een beetje grip heeft op deze, deze, deze diensten? Ik, ik, vind ik, ik Nou, Jullie hebben het wel eens over Johan in dit programma, geloof ja. ik. En als je nou kijkt hoe de politiek en hoe de pers... in Nederland reageerde op Prism... Zo van, uh, het is erg, en dat hebben wij vast niet. Nou ja, zeg het toch onze, onze, onze minister Plasterk, die zei zelfs... Het is, uh, dat kan niet bij ons, want het is verboden om daar... Verboden. Ja, hij ging Obama zo wat op het matje roepen. Ja, en nu, hij is zelf belangrijke speler. En de rest van de week zegt hij ineens... Van, ja, wij, daar kunnen wij helaas geen uitlating over doen, moeten het zo'n geheim. Nou, dat tussenin zit dus een kopje koffie dat hij is gaan drinken bij de IVD. Kijk, dat bedoel ik maar. Dus hij wist er eigenlijk niet zo gek veel van. Dat is normaal. Oké, okay. is dat normaal? Uh, ik heb onder andere het dossier opgevraagd... voor oud-minister van Defensie Kruisinga. Andere tijden heeft daar een televisieprogramma over gemaakt. Uh, want die dacht dat hij bespioneerd was... tijdens zijn ministerschap, minister van Defensie... door de AIVD, de voorloper daarvan, de BVD. Dat bleek zo te zijn. Ik heb de transcripties enzovoorts voor de man gekregen. Hij wou dat in zijn memoires gaan gebruiken. En in die gesprekken zei hij tegen mij... dat hij ontzettend veel nieuws over de MIVD hoorde. Nou... De voormalig minister. Gezelligheid. Nou, in ieder geval, uh, of het nou leuk is of niet... hebben wij dus gezelle, professionele veiligheidsdiensten. we moeten we er maar blij mee zijn. Zo ook een in de industrie, tenslotte. Uh, Roosjef Leugels, ontzettend bedankt. Dat zit erop. We moeten verder Graag met uh, belangrijke dingen. Vind, vindt je uh, het nog leuk in Nederland? Nee. Nou, nou. Uh, akelig. Wij gaan ondertussen verder met, met uh, ja, belangwekkende zaken. De sport uh, is natuurlijk aan de leeuw. Uh, Driesen hangt voor onze telefoon voor de volgende rubriek. <lacht> Sprachte ah! met Leo. Ah! Leo Triesum. Nou, Leo, ben daar. Wat een prachtige tune. Ja, ja, mooi, he? Goed. Het is, Heel ja, mooi. Ja, ja, het is ja. echt schitterend. Nee, ja, het is geweldig. Ja. Wie, uh, wie, zit, wie zit daar achter? Ja, dat is, uh, de, dat is geheim. Geweldig. Nou, nee. ja, we, we rollen zo vanuit de geheime diensten en de samenzweringen... en de openbaarheid van bestuur waar het droevig mee is gesteld... in de gelukkig, hele transparante en heldere wereld van de sport, Leo. Uh, vorige week, onthulling, Piet Keizer. Ja, en, en, en Piet Keijzer werd afgelopen vrijdag liefst 70 jaar. Ja. En uh, zou zich dan uh, de zaterdagstenaars dus, zich er bij, bij mij melden. Ja. In, uh, café 1890, al waar mijn uh, roerrug Radiouitzending radio-uitzending ja. uh, plaatsvindt. Even zelf. Maar Piet, uh, Piet heeft afgezegd. Ach, oh nee, die was even bang dat er misschien iets, uh, iets, iets dwars gaan zitten. De man is al 70 natuurlijk. Uh, komt hij nog een keer? Niet heeft beloofd dat hij, uh, voordat hij 71 wordt, nog een keer langskomt. No. En het liefst, uh, het liefst uh, komende week. Dus ik no. moet even uitstellen. Maar, mocht die aanstaande zaterdag niet verschijnen, dan had ik alsnog zelf de zondag en na, dus komende zondag doen van hetgeen hij uh, gaat onthullen. Ja, want ik wil net zeggen, jij weet natuurlijk lang al al wat Piet Keizer gaat zeggen, maar ja, het is wel beleefd om Piet Keizer het zelf eerst even te laten zeggen, natuurlijk. Ja, we laten het ook zijn we ook rastig. Hé, hey, uh, Leo, uh, uh, ja, we hebben, we hebben natuurlijk de, de tweede week van het, uh, de Europese campagne van Oranje onder 21 gehad. Uh, nou, het was niet helemaal de afloop waarop we met z'n allen hadden gehoopt, hè? Nee, maar we zeggen het wel zo'n beetje aankomen. Uh, als je kijkt wat er gebeurde natuurlijk met, met die derde wedstrijd, uh, een compleet ander elftal opstellen is natuurlijk een, een grote farse. En wat ook uh, eens te meer duidelijk werd, is dat het uh, uh, ja, toch bepaald niet handig door de leiding van, uh, van, uh, van de KNVB is opgetreden rondom dat uh, jong oranje. En dan nou ga ik eventjes heel erg diep in, in mijn fantasie reiken. En dan denk ik, heeft dat iets te maken met uh, de rol van Louis van Jo. Ja, zeker. Want uh, ja, hoe je het ook bent of keert. De, de bondscoach uh, regeert uh, uh, van verre. En uh, ja, het blijft natuurlijk helemaal uh, raar om, uh, als, als, uh, of nou ja, raar. Uh, niet handig om als bondscoach uh, zo naar te zeggen dat je nog even langskomt als uh, o, o, jongeren aan je de finale haalt. En dat je dan met eigen ogen nee, naar Israël uh, wil zien hoe het daartoe gaat. En, en dan met droge ogen beweren dat, dat je je nergens mee vermoeid. Nee, nou, uh, Corpot was ook niet echt uh, geamuseerd geloof ik. Hè? De toegang tot het spelershotel zou vergaal worden ontzegd en god wat dan niet meer aan... Nou ja. ja, allemaal rare verhalen om, om het duidelijk te maken dat, uh, dat hij uh, helemaal uh, zelfstandig werkte en dat hij zich niks van Louis Vergaal aantrok, uh, zo die al wat gezegd zou hebben. En uh, al dat soort uh, kromme zinnen. En in de partij bleek duidelijk heel anders, want Koppel uh, beweerde eerst... Uh, voordat die wedstrijd tegen Spanje gespeeld zou worden, dat hij uh, eigenlijk uh, helemaal niet van hield. Of uh, niet zo geloofde in rust, maar uh, meer in ritme. Ja. En vervolgens uh, stelt hij een compleet helft uh, al op. Ja, dat is duidelijk ingegekrept. Uh, niet door hemzelf. Of hij uh, zit uh, glashart te liegen of hij weet niet meer wat hij zegt. Nee, nou ja, dat lijkt me meest niet, waarschijnlijk, toch? Het meest waarschijnlijk is dat hij gewoon een opdracht heeft gekregen... vanuit uh, toen nog uh, Azië, waar uh, het verhaal van bleef. En... Uh, ja, volgens wat zelf zei, tegen zijn eigen principes in. dat wel compleet gewisseld heeft. Met het bekende resultaat. Ja, inderdaad. Het blijft toch gewoon een succesformule. Wat voor heil valt daar toch van te verwachten? Waarom zou Vergaal dat willen? Ja, nou ja. Het kan verschillende oorzaken hebben. is een complete staf van. ook nog eens een keer 23 man die meegereisd is met Jong Oranje. En die hadden dan in een onmetelijke wijsheid besloten. Dat het uh, beter is om uh, uh, ze rust te geven. omdat er dan allerlei pijntjes. en weet ik veel ja, wat. Ja. jongens, zo'n onder de 21 leeuw. Jezus, toen gingen we nog nachten door. Daarom. Dus, uh, uh, gesproken uh, over het grote Oranje. Onze vriend Snyder. die we de vorige week nog, uh, nog collectief bij het uh, bij het vuil hebben gezet. Uh, want de afvoedersband kwijt. en huili huili. Uh, die heeft zich toch ten dele gerevancheerd. je De Griekense. Nou ja, hij heeft uh, een paar acties uh, laten zien dat hij dat hij kan voetballen. Ja, dat is natuurlijk een prachtige goal die hij maakte. Maar uh, om daar nou toch mee te zeggen dat het uh, het lek van snijden boven is, dat uh, geloof ik niet. Ja, hij gaat de hele zomer doortrainen, Leo. Uh, ja, hij heeft gezegd dat hij de hele zomer gaat doortrainen. Dat zal wel een uh, push-up zijn, denk ik niet? Oh ja, dat, uh, dat, uh, misschien dat hij de kratjes zelf schouwt. Goed. Nee, nee. Goed. En, uh, en, en, ja, en hij blijft bij Galatasaray, als ze hem nog willen hebben. Nou, dat is ook de vraag. Wat hij komt dan weer uh, keihard? Ja, ik uh, blijf bij Galatasaray, want uh, de, dat kan ik tegenover de supporters niet maken... om uh, nu alweer weg te gaan. Nou ja, het tegendeel is, uh, de realiteit uh, leert dat het tegendeel gewoon is, want... Uh, daar heeft hij in de per korte periode dat hij gespeeld heeft zich bepaald niet populair gemaakt. En zien ze liever gaan dan komen. Dus het is voor hem uh, om uh, een andere club te zoeken waar hij eventueel wel zeker is uh, van een basisplaats. Want dat is de Galatische Rijen uh, überhaupt het geval. Is, nou, Chelsea is ook, ook niet. En uh, wie gaat er ook niet heen naar uh, Chelsea? Wie daar niet heen gaat? Uh, van Ginkel. Ja, zie je wel. Uh, van Ginkel, volgens mijn informatie, uh, zou hij uh, uh, uh, uh, rond zijn met waar het uh, niks is dan van waar. Wat ik begrepen heb, is dat hij in alle waarschijnlijkheid als hij overtrekt naar Manchester United uh, gaat. Dat is wel dikke Ja, nou, ja nou, toch zonder was een jongen. Ja? Leuk, voor de Eredivisie. Maar goed, je snapt het wel. zal wel geld verdienen daar. Ja, nou en ja, in ja, de toekomst natuurlijk als je naar Manchester United kunt. Ja, ja. dat is uh, toch... Niet het minste, natuurlijk. Hé, hey Leo, en, voor we, uh, ja, Sorry dat ja. je moet onderbreken. Maar. Voor, voor, voor we moeten sluiten. Want het is al bijna. Uh, de, de geruchten gaan dat, uh, de, dat. Fred Rutte. Je weet wel, de, de Slisbeck, Assistent wordt van Guus Hiddink. Bij Anzi, Waar Guus nog een jaar heeft uh, bijgetekend. Ja, het zou kunnen. Uh, ik, ik hoorde ook uh, iets geks. Dat hij uh, misschien. Uh, uh, de positie overneemt. Van, van Bos. Die uh, nu naar Vitesse is gegaan. En. Uh, maar uh, Leo, wacht maar even rustig, af. als hij naar uh, Antje gaat en uh, hij kan daar inderdaad uh, volledig assistent uh, worden, dan uh, hoeven ze zich na het ene jaar nergens meer zorg over te maken, financieel gezien. Ja, ja. Leo, heb jij nog uh, dringende mededelingen uh, voor we uh, verder gaan met, met ons prachtprogramma, wat nog zoveel dingen ja, moeten gebeuren? heel veel. Oh, jullie hebben het nog druk? Ja. Nee joh, Martin zo direct natuurlijk. Lieve Spant, we houden ze op. Allemaal boze mensen aan het eind van de, van de, van de rit. Uh, nog motoren op te die schrijven. gezegend zijn. Het is weer zwaar vandaag, Leo. Nou, nee, dan moeten jullie maar lekker doorgaan. Ik ga, ik ga lekker doorkijken naar Spanje-Uruguay. dit op moment. Hoe staat het is, dan? 2-0 voor Spanje. Nou, die gaat toch ook weer winnen daar, hè? Of de Braziliaan. Ja. Confederations ja. Cup hebben het over, hè? Ja, de Conquerence Cup. Het is een hele boeiende, pittige wedstrijd trouwens, kan ik je meedelen. Geen, geen lulle potje voor de vaker dus? Nee, het wordt echt op het scherm van de snede wordt er gevoetbald met Luis Suarez. Weer in een prachtige rol. Komt er niet uit, maar als hij aan de ballen is, dan gebeurt altijd met het altijd met dat centje. Maar tegen Spanje is hij kansloos, net is heel Uruguay. Goed. Nou, Leo, Dag. slaat lekker in de Dag. wedstrijd. Dank je wel voor alle info en tot volgende week. Hoi. Tot de volgende week. Doei, doei. Doei. Doei. Echte jammer. Nou ja, Gentje Roos is vrij, maar uh, Martin nooit, hè. Nee. In Tsjechië zeg men, of niet er, baru, ze meli En dat betekent, die binnenkant van een café moet voelen als een baarmoeder. Dit zegt iets over die gastvrijheid in het land, maar ook over die klant. Die wil service, zich thuis voelen en warm baat. In Nederland wordt je oudsmijter bijna vanuit die keuken op je tafel geflikkerd. Die ober spuug je nog net niet in jouw gezicht als je met gods een biertje durft te bestellen. Dit land heeft ongastvrijheid en badheid uitgevonden. Je bent hier als klant niet koning maar een strontvlieg die de herbergier lastervalt. Maar ik zie verandering door die crisis. Mensen hebben minder te besteden... en als ze dan toch geld uitgeven... dan willen zij service, een glimlach, een bakje water voor die hond. Al die chagrijnige hoeftes, die moeten nu wel... want anders verdienen ze geen droogbrood meer. Natuurlijk is een recessie niet prettig... maar het heeft wel zijn voordelen... Die crisis heeft die klantvriendelijkheidscrisis opgelost. Niet die economie is de boosdoener aan zijn ondernemer nu kapot gaat, maar zijn servicebereidheid. En zo wordt elke restaurant een prachtige en warme, zachte baarmoeder. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Dat doet mij trouwens denken. Weet jij hoeveel kamers een koet heeft? Ik ook niet. Ik ben alleen in die gang geweest. GELACH ja. nou, Jongen, jongen, jongen, jonge, wat een schitterend stuk kolom was dat ook weer. Technisch gesproken zit ze niet in Den Haag... maar alle besluiten die er toe doen worden tegenwoordig toch in Brussel genomen. En bovendien is Europarlementariër Marietje Schaken van D66... een vrouw met het hart op de goede plaats... en een bevlogen voorvechter van vrede en democratie in. Het Haags Geluid... Een hele goede nacht. Marietje Schaken van D66. Ja, goede nacht. Goede nacht, goede nacht. Nou, deze week dus uh, uh, uh, uh, Brussel in plaats van Den Haag. Maar wat geeft het? Uh, Je bent wel heel druk deze week. En uh, vooral met Turkije natuurlijk. Uh, de, ja. Nou, dat, uh, dat Turkije. Dat kan de, de komende 50 jaar tot een eeuw de toetreding tot de Europese Unie wel vergeten, denk ik. Of niet? Nou, ik denk niet dat dat helemaal de kern van de discussie moet zijn. Ik denk dat we moeten kijken wat er nu beweegt. En je ziet juist dat er heel veel roep om echte democratie is, om persvrijheid. Dat mensen juist allerlei uh, verschillende stemmen laten horen en hervormingen willen. En dat zijn het soort hervormingen die de EU ook wil. Ja. Dus ik denk dat we vooral moeten kijken wat voor uh, mogelijkheden we kunnen vinden in dit uh, moment. Hoewel er ook heel veel reden tot zorg is. Nou, ik wil het zeggen Marietje, nu... je bent natuurlijk een, een onverbetelijke optimiste. Dat zie je ook, maar... Ik vraag het niet voor niks zo. De, de, de, die, boel, die agenda van Erdogan en zijn AK-partij is nu toch wel duidelijk. En tegenstand of tegenspraak, daar houden we niet van. Nou, die agenda was voor mij al uh, langer duidelijk. En het gaat niet zozeer om een agenda... maar ook om hoe hij uh, te werk gaat met zijn regering. En dat is inderdaad heel erg uh, autoritair. Met weinig gehoor voor uh, minderheden. Of het nou politieke uh, tegenstanders zijn of, uh, of anderen. journalisten worden de mond gesnoerd. En dat ja, is iets van... waar we bovenop zitten... Dus dat is een groot probleem. Alleen je kan daarmee niet een heel land afschrijven. En ik denk dat toch ook het toetredingsproces tot de EU, hoe moeilijk dat ook is... een manier is waar we aan vast moeten houden om te proberen... Turkije toch richting daadwerkelijk democratische hervormingen te missen. Ja, zou, zou het leger ingrijpen, Marietje, denk je? Want het, het leger is altijd toch wel op hand van, van Oma Atatürk geweest. De, de stichter van de Seculiere Republiek Turkije. Ja. Nou, het is natuurlijk niet goed als een leger uh, moet ingrijpen. Je moet in een democratie ervoor zorgen dat er uh, checks en balances zijn binnen de democratische instituties. Ja. Dus ik denk dat het ook heel veelzeggend is voor de voortgang die Turkije toch heeft gemaakt de afgelopen decennia. Mm -hmm. Dat het leger hier nog niet aan te pas is gekomen. Ja, en De generaal is ook, ook allemaal gevangen natuurlijk. <laughs> nou, Dat is een andere, uh, andere kwestie waar veel zorgen over zijn of het er bij zo'n massaproces een eerlijke rechtsgang is geweest. Maar... Um, ja, de, de huidige situatie is nog steeds heel zorgwekkend. Ja, ik, ik ben, en, uh, ben, ben, de verantwoordelijkheid ligt bij de regering, niet bij het leger. En die moet zorgen dat de politie geen buitensporig geweld gebruikt. En ik denk dat ze concessies moeten doen. Ja, maar um, het, het, wat, wat, wat welke kans lijkt jou groter? De kans dat, euh, dat, uh, dat Erdogan denkt van... nou ja, oké, okay, dit is toch niet handig. Hiermee isoleer ik mezelf internationaal en maak ik mezelf oh, nationaal. Daar. Ook niet verschrikkelijk makkelijk. Dus laat ik een klein beetje inbinden. God, dan één moskee minder in Istanbul en in David bol -e Aaien. Of denk je dat hij, wat ik eigenlijk vrees... Gewoon niet heeft van, joh, ik veeg mijn reden met jullie allemaal af. Ik ga het zo doen, ik ben de democratische kozen president. Ja, vanavond stond het hele plein vol met allemaal mensen met vlaggen en vaandels. Dus wat dat betreft, ja, volgens mij voelt hij zich redelijk onbedreigd. Hij heeft natuurlijk drie verkiezingen op rij gewonnen. Ja, ja. Um, dus het is een hele andere situatie dan bijvoorbeeld wat we in Egypte zagen. Maar alleen verkiezingen winnen wil niet zeggen dat je daarmee kan doen... waar je zelf zin in hebt. De nee, ik, denk, ik, denk is, dat daarmee, ik denk dat hij daarover met jou van mening verschilt eerlijk gezegd. Dat zou heel goed kunnen en dat zou ook niet het enige zijn waarover we van mening verschillen. We hebben in het Europees Parlement vorige week een hele stevige resolutie aangenomen jou, over de gebeurtenissen. Ja, daar hadden wij het initiatief toe uh, genomen. En uh, toen heeft hij meteen ook gezegd, nou ja, dat is niks waard, dat de hele ding is ongeldig. Maar goed, dan maak ik daar wel uit op dat er toch een snaar geraakt is. Want uh, als het allemaal echt zo'n uh, zinloze resolutie zou zijn, dan zouden ze er waarschijnlijk hm. niks over zeggen. Dus ik denk dat ze wel bezorgd zijn over wat er gebeurt, maar dat ze de verkeerde weg kiezen, deze regering. Uh, het is natuurlijk niet gepast om te zeggen als er een democratie demonstratie is, dan zetten wij daar een grotere demonstratie tegenover. Nee. Moet je je voorstellen dat er in Nederland het Malieveld uh, volstroomt en dat premier Rutte zou zeggen nou, ik trommel alle VVD'ers op om even te laten... Nou, dat lijkt me best dat leuk. Dat, dat lijkt me eens. Nee hoor. <laughs> dat zou ja, toch wel even bijzonder... Nee. Dat is een heel slecht nee. idee. Ja. En met, uh, met uh, dus... spuitwater vol met chemicaliën. Nou, op, het, zou nee? in ieder geval, het zou in ieder geval aanzienlijk vreedzamer zijn met al die dikbuiken. Die, hoe <laughs> <hijen> die, die, die, die, die, die... dan ook. ook uh, dat, dat is zo, dus ja. dat is inderdaad niet hoe het gaat. Maar het is wel hoe hij het doet. En zijn en deze gebeurtenis nou eigenlijk niet uh, toch al een beetje definitieve bewijs dat nou ja, de islam zich niet met de seculiere staatsvorm verdraagt. Gewoon omdat dat nou de geest van die, die uh, geloofsovertuiging is dat uiteindelijk de grote leider zelf zegt hè, hij, hij aanvaardt alleen maar orders van God. Dus de, de, verder niks eigenlijk. Dat beweert hij met zoveel woorden. Nou ja, dat weet je beter dan ik. De, hoe, hoe gaat het nou ooit samen gaan? Maar kijk, deze regering uh, zit er nu. Ik zie het ook als een politieke agenda die zij hebben... waarin het uh, dreigt een dictatuur van de meerderheid te worden... en waarbij een groot aantal problemen bestaan. Met name de persvrijheid, noem ik nog maar een keer. Maar dat is echt een heel erg groot probleem. Er ja, zitten in Turkije meer journalisten in de gevangenis... dan in welk ander land ter wereld. Maar dit gaat niet alleen maar om een park wat we nu zien in, in Turkije. Het nee, nee, gaat nee. om een veel bredere zorg over of het nog een democratie is... Ja. waarin iedereen stem uh, ruimte krijgt. En uh, ik hoop dat er hiermee uh, toch, ondanks alle zorgen die we hebben, een doorbraak kan komen. En we kunnen niet op basis van uh, een crisissituatie, een hele ongewone extreme situatie met enorme demonstraties, nu opeens gaan zeggen: uh, daarmee moeten we Turkije voor altijd afschrijven. Ik denk juist ja. dat het zaak is om uh, even uh, nu. ...op te uh, focussen wat er op korte termijn moet gebeuren, niet het land af te schrijven. Want ik denk dat je daar alleen maar de hardliners mee in de kaart speelt. Die zeggen, nou, uh, Europa uh, gunt ons onze economische groei niet. Europa wil, uh, wil niet dat wij een sterk land worden. En dat is helemaal niet aan de hand. Nou ja, ik denk dat Europa sterk, dat is inderdaad niet wil. Een democratisch uh, Turkije. Ah, democratisch, Bij... ja. Ja, precies, dat wel. Dan, ja. Maar het ging heel economisch uh, toch heel goed in Turkije, maar dat je... Sorry, wat zei je? Het ging, toch, het ging toch heel goed in Turkije? Economisch gezien je gaat het prima. Economisch gezien gaat het ja. inderdaad uh, gaat het heel goed. En dat is dus ook niet de enige graadmeter van, uh, van vooruitgang in een land. Nee. Um, voor de rest hebben we veel met Turkije te maken omdat het in Syrië uh, in brand staat. Omdat Iran nog steeds een uh, uh, onzeker land is, hoewel daar misschien toch een sprankje hoop uh, gloort. Maar uh, we zullen met Turkije te maken hebben als NAVO-partner, uh, als buurland, als economische handelspartner. En uh, dat, is, dat is een goede basis, maar niet de enige. En uh, de regering moet zijn legitimiteit thuis uh, ...ontlenen aan steun van, van mensen... ...en niet alleen van, van de meerderheid... ...of niet alleen van een deel van mensen... ...wat zorgt voor uh, stemmen bij de verkiezingen... ...maar voor alle mensen in Turkije... ...en daar is nog een heleboel werk te doen. Ja. Nou, dan moet je wel helpen met je hopen. Je had het al even over Iran. Uh, nou, onze vriend Rohani, dat is dan de ja, meest gematigde... Ja. ...van de zes die zijn toegestaan... ...door de, de Raad van Hoeders... ...en, en de grote baas uh, Gamenei zelf... Nou, het is een fantastisch signaal die gewonnen heeft. Je noemde het al een sprankje hoop. Ik wou dus aan je vragen, is het het begin van de Iraanse lente? Maar dat zou wel snel zijn, hè? Nee, zo zie ik het helemaal niet. Ik denk alleen dat dit wel de best mogelijke uitkomst was... binnen natuurlijk een zwaar geselecteerde groep kandidaten. Uh, dus om te doen alsof dit een democratische verkiezing was, nee. is, uh, is uh, uh, niet gepast. Is er, tactiek, maar... uh, is er tactiek, Marietje, denk je? Gewoon dat die man uh, want, uh, onwaarschijnlijk hoeveel stemmen die heeft gehad. Alhoewel, de heel veel jeugd in Iran uh, alles zat is natuurlijk. Nou, ik denk dat het echt een belangrijk signaal is binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn. Nou. Dus laten we hem ook voord het voordeel van de twijfel geven en kijken wat er nu gebeurt. Ik ben ook blij dat er vanuit de Verenigde Staten in principe... Uh, nou ja, welkome woorden zijn voor deze ommekeer. En ik, ik denk dat het heel belangrijk is... hij heeft gezegd dat hij uh, burgerrechten uh, in Iran beter wil uh, beschermen. Dat hij opener wil staan ten, ten opzichte van de rest van de wereld. Hm. En dat is toch ja, binnen een zeer beperkt kader... Toch, uh, toch een belangrijke kans. Waar ik erg benieuwd naar ben hoe dat, uh, hoe dat verder zal. genoeg. Zei hij ook de enige geestelijke van de zes. Ja, ja, apart. Hey, uh, over Iran gesproken. Uh, in, geheel in tegenspraak met de milde toon die, uh, die Rouhani zegt uh, te gaan aanslaan. Hebben ze inmiddels ook aangekondigd dat er 4000 uh, leden van de Republikeinse Garde naar Syrië worden gestuurd? Oh! Dit om ja. uh, de arme Assad te, te, te, te helpen versterken. Die natuurlijk uh, weer bedreigd wordt nu door allerlei. Uh, ja, de boze taal van Obama. En, en nee, goed, hoewel de Engelsen gaan dan niet, maar toch. Uh, het loopt daar wel lekker uit de hand, wel dus langzamerhand, qua uh, Shi'itisch tegen en, en ah, moeten wij, wat, wat moeten wij daar eigenlijk, Maritje? Hmm. Het loopt al 2,5 jaar heel erg uit de hand. En uh, wat begon met vreedzame demonstraties van mensen die zagen dat er in, uh, in Tunesië en Egypte een doorbraak kwam voor, voor ja, een nieuw regime, uh, zijn keihard neergeslagen. Ik bedoel, het aantal doden is werkelijk niet. ...te overzien qua, qua hoeveelheid. En er is waarschijnlijk nog een heleboel wat we niet eens weten aan ellende. Ja, ik ook bang voor. Um, Maar wat je ziet is dat Syrië eigenlijk... Uh, ...niet meer alleen maar een probleem is uh, binnen Syrië zelf... ...maar dat je inderdaad ziet dat er vanuit Iran... Uh, ...en ook door Hezbollah, vanuit uh, Libanon... Vanuit Libanon ja. um, ...eigenlijk in Syrië een grotere machtsstrijd boet... ...tussen de Soenitische moslims... Um, ...en de sjiitische moslimlanden. Hm. En... Uh, ja, de, de, de risico's van een hele grote oorlog in het Midden-Oosten worden steeds groter. En ik denk dat het, uh, uh, ja, dat het heel gevaarlijk is dat Iran nu ook weer 4.000 revolutionaire gardeleden naar Syrië stuurt. Uh, en dat terwijl Engeland dat eerst grote woorden gebruikte over ja. het opheffen van het wapenembargo nu toch weer heeft gezegd... Nou, ik denk niet dat we uh, rebellen gaan bewapenen. Dus um, de EU is verdeeld, uh, de internationale gemeenschap... Um, twijfelt erg over wat, wat de volgende stap moet zijn. En in die tijd uh, wint Rusland en wordt eigenlijk het Russische beleid uh, steeds meer werkelijkheid. En Iran uh, zit op een vergelijkbare lijn. Het is heel, heel akelig. Ja, dat is nogal akelig. En maar bedoel, uiteindelijk, je zou willen wegblijven want je denkt, joh, zoek het allemaal uit in die woestijn. Maar die arme mens. Ja, je moet uh, zeker uh, iets doen voor die mensen. En een van de grootste problemen is ook nu de humanitaire crisis. Die wordt een beetje overschaduwd soms door uh, de verhalen over oorlog, door jihadstrijders uh, en andere dingen waar we ons zorgen over maken. Maar de humanitaire crisis is nu uh, al van historisch formaat. De Verenigde Naties... Um, vragen om 5 miljard ja. dollar alleen voor dit jaar. Oeh. En dat is een onwaarschijnlijk bedrag. Want als je kijkt naar de hulpactie in Nederland... die heeft uh, Niet veel opgebracht. een paar miljoen opgeleverd. Ja. Dus het, het gat tussen wat er nodig is om gewoon puur water, eten en uh, medicijnen... voor mensen uh, te leveren en wat er nu is... Is bijna niet te overbruggen. En als je dan bedenkt dat het nog zomer wordt waarin er meer ziektes kunnen uitbreken uh, en als je op lange termijn kijkt wat er gebeurt met jonge mensen die niet naar school gaan die nergens heen kunnen, niet familie is uitgemoord... dan is dat ook een risico uh, op langere termijn. Dus we moeten voor de humanitaire crisis veel meer gaan doen. En uh, daar zijn we in Europa ook mee uh, uh, ook bezig. Het is ja. wel lekker weer. Het is toch een vreemd idee dat het allemaal wil moet zijn, zou je zeggen. Maar goed, daar, uh, daar trekt men zich er niks van aan. En zo gaat het allemaal maar door. Ja, en hier wordt hartelijk bedankt voor, uh, voor je, je duidende woorden vanavond, Jullie nog een, een mooie nacht. Ga, ga voort en blijft die Erdogan aan zijn oren trekken. <laughs> Dat komt wel goed. Oké, okay. fijne nacht. Oké. Hoi. Hoi. Het Haags Geluid. Ja, dan ben je met je motor in Rome om 110 jaar Harley te vieren. Het gebeurt er, zegent de paus je motorfiets. Het gebeurde Ron Moons, een beste bijker uit Hazerswoude Dorp. Goedenacht, Ron Moons. Goedenacht. Ron, je motor is gezegend de paus. Ja, ja. Ik Wist je al, hè? Ik zijn. Ik ja? ben, uh, ben ingeloot om, uh, om bij de zegening, mocht ik aanwezig zijn. Daar uh, zijn we nou vanochtend vroeg uh, ben ik om 6 uur opgestaan gaan we naar het, uh, Pietersplein. het Pietersplein gereden. Waar was je dan niet hier op in Nederland? Wat zo het... hard kan je niet op een Harley? Nee, nee, nee. We waren al uh, in, in Rome vanwege het 110-jarig bestaan van het merk uh, Harley-Davidson. Dat werd hier uh, groot gevierd in, uh, in Rome. Waarom eigenlijk in Rome? Ja, sorry dat ik even zei hoor, maar is het niet een Amerikaans merk oorspronkelijk? Het is een Amerikaans merk, ja. Maar uh, ja, overal ter wereld wordt het... Uh, oh, precies. Ja. Okay. En hier in Europa was het Rome. Okay. Was het lekker weer ja. in Rome? Ja, super weer super. Uh, ja. Ja, en, en, en, en Ron? Ik niet precies, maar wel nou, erg warm. ja uh, graad of 31, denk ik. Dus denk. je leren pakken, je hebt er gewoon echt uh, zweet op je reet. Gewoon, van, uh, tijdens de inzegeling, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja, want uh, er ja, loopt er nog wel in een lange broek en ja. uh, dingen uh, ja. Tijdens de kan je natuurlijk wel je jas spul uitdoen, maar, maar, uh, ja, maar ja... maar, ja, ja, maar wacht even tot, Ron. Dan, uh... Ron wacht even, we gaan wel open te ver vooruit. We waren gebleven, je was om 6 uur opgestaan, en dan hebt je heb ja, boterham met ja. je een espressotje genomen, je hebt je helm op je kanus gezet en je leren jas aangetrokken Mag je daar rijden? Brrr, ja. het, het mag je daar rijden? Wat? Op het Pietersplein? pietersplein ja. Mag je daar gewoon met je motor op? Nee, we stonden er vlak voor. Dat oh! Was de, de, de, de straat naar het Pietersplein naar het toe. Oh. En daar hadden ze aan beide kanten de, de motoren in een, een lijn gezet. Vet. En dan een, een aantal uh, mochten daar maar komen. Tot hey, en hoeveel, hoeveel waren dat er, Ron? 800. 800. 800 man. Uit, uit heel Europa. Ja. En jij was er één van? Ja, heel de wereld eigenlijk. Heel de wereld? Uh, uh, ja, ze ja, dus we komen overal vandaan. Ben je, ben je katholiek? Ze echt nou, de oh. motor over laten schepen. Ben je katholiek, Ron? Ja, ik ben ah, katholiek een wist, ja. wist de paus dat? Ja, ik denk het wel, want ik mocht komen. Wat, en dan komt hij met die kwast, met die emmer, en dan krijgen ze... Nee, nee, hij oh. deed het droog. Hij ja, deed, deed het droog? Hij... Goed, luister. Ja, hij deed het droog. Hou er even je kop, Fred. <laughs> oh, no. ja. Sorry hoor, de man is er overal doorheen te mooi. lullen. Echt verschrikkelijk. Ja. Ron, oké, okay. dus nee. je hebt die rijmotoren, die twee straat. Hou oh, je bek, of Ja. En, en, en dus, ja, die staat daar naast je motor, hè. Help je af in je hand, uh, toch een beetje zenuwachtig. En daar komt hij dan, die oude. Ja, nou ja. eigenlijk werd ik al, al geen, uh, geïnterviewd door het ANP. Dus oh. uh, we stonden bij de Friesekerk op de trap, Lekker nog even in de schaduw. En ik had van tevoren al gekeken uh, ja, hoe het een beetje zou gaan, hoe ik verwachtte dat het zou gaan, ja. als ik zo nou zeg. Ja. We stonden er in een rij geparkeerd en tussen de motoren en het hek uh, was nog twee meter ruimte voor het publiek. Oh. En hij zou dan tussen die hekken door naar achteren rijden met het Ja, oké. Okay. En dan, uh, dan de motoren zegenen. Maar ik had al zoiets van nou. Als hij niet eens helemaal door naar achteren rijdt, dan, uh, dan uh, zie ik hem uh, in ieder geval niet van dichtbij. Dus ja. ik denk, laat ik wat meer naar horen gaan. Ja, ja. Voor een fotootje en een dingetje, dan zie ik wel of hij later naar achteren komt dan loop ik wel mee. En wilde hij niet achterop dus... met zijn jurk? Alhoewel, dat is wel eng, hè, met die motor. Wat is ja, nou voor een vraag? hij heeft nog twee motoren gekregen. Hè? En een, een, een leren jas. Uh, hij heeft ook uh, een tank als goed is ge of Twee oh. tanks. Eentje voor, uh, voor het harley Museum en eentje voor de... Die, geloof ik, per robot verkocht wordt, uh, weer voor de goede doel. Ja, wow, dus... dat is oh. mooi. Hey, ik... en, uh, en, maar heb je hem nou de hand geschud, Ron, of niet? Nee, dat niet. Maar wel. Ik ben wel heel dichtbij geweest, want ik heb wel een mooie, duidelijke foto van hem. Oh. Ik uh, ben nog niet zo actief op Facebook, maar die heb ik al opgezet. Dat is ja. toch wel grappig. Kan je nagaan. Dus ik uh, ken kan iedereen in Nederland toch gelijk meekijken. Uh, mee Hey, en is je motor is wel, wat is een uh, Harley Road King Customer 2005. Dat is wel nieuw trouwens. Ja. Maar niet echt vintage, maar geeft niet vast een prachtige fiets. Is hij nou gezegend of niet? Ja, die is gezegend. Oké, okay. ja. en droog gezegend. Hoe gaat het dan? Ja, ja. Met rook? Ja, nou, hij smaait met zijn arm hè, Kruismaken. Oh, oh oké. Okay. Oh. oh ja, dat telt ook. Weet ik, dat weet ik. Ik dat ben dat niet katholiek, weet dat... hey, en ja, want je, je kan er natuurlijk niks van zeggen, maar leek het je een beetje aardig vindt. Ja. Het zag er echt uit dat hij er wel van genoot, ja. Dat ja, is wel lachen met Sorry, hem, ja, he? wel beter, beter dan die saaie Duitser, hè? Ja. Die, die, die, die gestopt is, saai saaie zak. Ja, nee, deze, deze kwam heel sympathiek over. En het, het leuke was ook... Uh, uh, op een gegeven moment was hij dus gekeerd. Het, het karretje was gekeerd. Dat dus had hij zelf niet gedaan. Nee. Hebben. Maar... Uh, wel. Ja, goed, dan kreeg hij een... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een soort bedankje of een, een dingetje van enthousiasme van de motorrijders. Uh, dat ze even de, de motor starten en lieten horen dat het uh, gewaardeerd werd wat ja. hij gedaan had. En dat klinkt alsof Jezus dat weer terug op aarde komt, denk ik. Al die <laughs> ja, Voor het, jullie dan, hè? Het, het donderde flink, ja. Ja, dus, dat uh, dacht ik al. Het was wel... Uh, ja, ah, ik moment Hé, Ron, gaan jullie nou vanavond Rome lopen? <laughs> nee, nee, nee, dat niet. wie oh, je zou je, je? dat? Nou ja, weet je Je bent toch geen biker, maar je bent een vriendelijke biker. Ja, nee, nee, we zijn gewoon vriendelijk. Maar ah, nee. uh, ja, is een beetje. On... Ik al oud genoeg, dus het doet niet verder kapot. Nee, precies, dat je niet ineens, eh, niet ineens dit, dit hele, dit, al die pilaren lopen omdouwen vannacht. Nee, nee. Rond, het kan nee, nee, mee dat mis met niet meer jou, mis met jouw mis hey, hoe, hoe lang mis? blijf je nog rond of ga je morgen terug? Ja. Wij gaan morgen beginnen met de terugreis, maar we maken nog even een tussenstop in Modena of Modena, volgens mij zou ik hier zeggen. Dus. Nee. Ja, is de maserati fabriek en uh, wij hebben via uh, een van ons kunnen we daar een rondleiding krijgen in oh, de fabriek. Dus dat dat het, uh, heel heel en, en, en sla je dan toch nog een kruisje voordat je naar huis gaat of hoe zit dat? Ja, ja, ja. Ja, weet toch wel. Niet. Nee, weet ik niet. Ja, Omdat ja, je ja, zei ik was katholiek. Ja, dat ja, ja, doe ja, je wel. Kanten, dus. Nou, gaat nee. dus gaat het niet, Ron. Ja. Uh, uh, veel uh, plezier onderweg terug naar huis. Rij voorzichtig. Uh, ja, god, je hebt de zegen van, uh, van de godsvertegenwoordiger op aarde over je motor afgeroepen. Dus het uh, kan bijna niet mis. Hartstikke bedankt dat je aan de lijn wilde komen. Super de mazzel ja. en reizen. Hoi. Zou de pauze een soort van was uh, hebben met de wijnwater, denk je? Wat zeg je? Nou, de paus zou die wasstraat hebben met wijwater. Nou, ik, ik weet niet wat die, die paus is, maar ik vind het wel... Het lijkt me wel een gammer, hoor, dit. Want die motoren gaan lopen zegenen. Het is toch... Ja, ik weet niet, hoor. Dat ja, zoiets. Ik vind ja, het ook leuk. Ik vind het ook leuk, maar ik vind het ook verwarrend. Jij ja, hebt nu ook een motor, dus. Nou oh, is ook een motor. Nou, hier, Ron gaat toch je, mee. Hij nou, ja. heeft een motorpak. Ja, dat heeft hij niet gekregen, dat zegt hij. Dat ja, ja, nee, hij maar dan de met, de met, de in, de in de het wit? Dat zou wel leuk zijn, maar een ga, wel. Met, met een zilveren wat kruis... Nou, Ron, dankjewel. De mazzel. Hoi. Yep. Hoi. Zo, dat ging negens over. Maakt niet uit, maar de liefdespanter... Die, die steekt de rijpe vrouw een hart onder de riem. Dagboek van de liefdespanter. In de categorie Het is allemaal de schuld van mannen... werd deze week bekend dat de voorkeur van mannen voor jonge vrouwen... mogelijk de evolutionaire oorzaak is van de overgang. Immers, als niemand met oude vrouwen van boven de 50 naar bed wil... heeft het evolutionair geen zin dat ze vruchtbaar zijn. En als er één ding is waar de evolutie een pleurensekel aan heeft... is het wel overbodigheid. En dus, zegt de Canadese evolutionair geneticus Rama Singh... heeft de mensenvrouw als enig dier op aarde een beperkte hoeveelheid eieren... en is zij voortplantingstechnisch gesproken dus beperkt houdbaar. Allemaal onze schuld. Vuile geilaat dat we zijn. Tja, uh, sorry... Maar voor we nou Kamervragen gaan stellen, petities gaan opstellen... en proberen de wettelijke verplichting tot seks door het parlement te janken... stel jezelf als vrouw toch eerst even de vraag... moet je dat nou eigenlijk wel willen, vruchtbaar zijn tot je dood? Persoonlijk zou ik er, mits het verder geen gevolgen heeft... voor mijn vermogen tot urenlange beestenseks... en geen enkel bezwaar tegen het hebben rond deze leeftijd... zo'n beetje op natuurlijke wijze onvruchtbaar te worden. Jongen, je moet het er niet aan denken, lieve te de Bouten. Dat je op een onbewaakt moment op je 60 60ste ineens zwanger raakt na een dolle bingoavond. Nog steeds elke maand de rode vlag moet uithangen. Ja, die menopauze schijnt best akelig te zijn, maar dat was de menstruatie ook. En de menopauze gaat voorbij. Wees ons nou maar dankbaar dat wij in de grijze oudheid hebben geweigerd jullie nog langer te slaan met onophoudelijke zwangerschappen. En die schone taak hebben overgelaten aan de jongere soepele wijfjes. En dat gemis niet seksueel. Ah, wordt ik walkers ook besselen. Dagboek van de liefde Je kan u gratis bellen naar 0800-1121-081121... om je mening te geven over de stelling van vandaag. Nee, dat is niet, dus niet oh. nie, dus dan, dus dan, dus, Sorry, sorry, oh, sorry, sorry. Ja, sorry, ja, sorry, ja sorry, je hebt gelijk. Ja, ja, wat was de stelling van niet de vandaag? Wat de Die topinkomens mogen gerust op een tandje hoger. Dat staat er. Die? Topinkomens mogen gerust nog wel een tandje hoger. Gratis bellen 0800 het. Vrijdag 21 juni, dames en heren, begint technisch gesproken de zomer. Hoewel wij het nog even moeten zien, is deze gebeurtenis voor Termen Houten. aanleiding voor een gigantisch midzomernacht saunafeestje. Nou, onze nieuwsgierigheid is geprikkeld. Een hele goede nacht. Carla Borstelaar van Termen Houten. Goedenacht goede hallo, hallo, hallo. Zeg, wat gaat er gebeuren met de midzomer-Termen? Met de wit gaan wij open van vrijdagmorgen tien tot zaterdagavond 12 uur. En dan ben ik helemaal gerimpeld. Oh, en dan ben je helemaal gerimpeld en dan, en dan moet je een dag bijkomen, neem ik aan. Een heel droog huidje en uh, nou, dat is niet de bedoeling. Oh. Nee, nee. de bedoeling is dat je heerlijk naar de sauna gaat, ja. dat je gaat genieten van muziek, dat je gaat genieten van opgietingen. Maar ja, oh, ja. oh, dat oh, goed. dat u dat zei, dat, dat, dat woord lazen we al. Opgietingen, Wat opgietingen. in hemelsnaam ja. zijn opgietingen? <laughs> Ik hoop met oezo of iets, of, vertel ja, eens. Nee, nee, nee, wel met lekkere geurtjes, maar we doen er geen alcohol in, want met lekkere gaat helemaal mis. Mevrouw oh. Boselaar, wat zijn opgietingen? Ja. Een opgieting betekent dat een saunameester een... een, een <gasps> saunameester, wat is een mm. saunameester? <laughs> dat klinkt verschrikkelijk. Wij ah, komen. <laughs> Ja, Hallo, komen. ik ben ja, van een sauna meester. <laughs> ik kom nu opgieten. De, de, de Vertel. Ja. is dus iemand die etherische olie op oh, een warme oh. uh, sauna kachel gooit. Dat is ja, een etherische, etherische olie? sauna -kachel. En die gaat hij dan uh, rondzwaaien met een handdoek. En dan gaat hij. Oh, eten... Ja, okay. door de sauna oh. uh, Daarvan ga je enorm transpireren. Ja. En uh, iedereen krijgt een persoonlijke wapper. Oh. En dat doet hij zo een aantal keer. En daar word je, daardoor ga je enorm transpireren. Is goed ja, voor maar dat je, is meestal in de sauna huis. toch al? Ja, nee, maar dit is nog een extreme toegevoegde waarde. Oké, okay, dus nou dat, dat is één. We hebben opgieterijen met de ja. sauna meester. Het is toch niet zo'n zo plaats dat je met, met seks en zo hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, want nee, nee. nee, nee, nee. nee, dat we dat eventjes vaststellen... want ook niet het verkeerde publiek naar je toe komt nee, en zo. Dat mag zelfs niet eens. Oh, gelukkig maar. Nee, dat, dat, nee. dat vroeg ik me altijd... Waarom al. eigenlijk niet? Nou, dat is heel aanstootgevend <laughs> voor andere mensen. Dat, in dat geeft het. toch niks? Ik bedoel, dat gebeurde in Romeinse tijden ook. Dus dat dat er zijn best... hele andere clubs voor. Oh, precies. Daar nou, is het ja, dan moet je daar gewoon lekker naartoe gaan. Je hebt helemaal gelijk. Nou, uh, ja. dus even voor de, de, dat is opgehelderd. Want je hoort de raarste dingen ook tegenwoordig. Uh, ja, uh, we nee, hebben nee, dus de opgietingen gehad. We komen, zeg even, We gaan niet Uur, dat gaat te ver. Dus nee, nee, dat gaat ook te ver. We pakken een beet, we ja. komen hem binnen voor de avond, hè? dat ja. moet, want je moet wel voor hoe laat binnen zijn? Als je voor tien is avond. Voor tien is avond. Okay. Dus voor vrijdagavond, tien uur, zijn we binnen, we ja. gaan een, kijken een lokkertje, we hangen onze kleren op, we doen een, een, een badjas aan, een persoonlijke wappen, ja. wat gaat er gebeuren de rest van de nacht? Is wat is nog een ruk, hè? Wat gaat er gebeuren hè? de rest van de nacht? Je gaat lekker een sauna rondje doen, je ja. kunt luisteren naar uh, uh, muziek, er wordt uh, er is een, een duo wat met piano begeleiding, wat uh, licht klassieke stukken zingt. Oh, dat is heel er wordt, ja. <laughs> er is een DJ. Ja, oké. Okay. Oh. Er worden huidmetingen gedaan. Huidmeting. Door, Wat uh, zijn huidmetingen? Uh, door het, het bedrijf waarvan wij al onze producten voor de schoonheidswonen afgeven. Ja, ah, oké. Okay. En er worden nageltjes gelakt. Uh, er worden sessies gehouden. Oh, dan gaan we. u bent zo'n spirituele tent. Nee, dat zijn we niet. Maar er er een klankschalen sessie kl is... Klap een... op zijn Tibetaanse schaal en dan hoor je... Wachter. Wachter. Oh. Wat is een klankschalen sessie? Een klankschalen sessie... Lig je heerlijk ontspannen in je badjas op een relaxstoel... En Ooh. dan worden er met allerlei schalen schale klanken geluiden, geluiden gemaakt... En met, met een en dan ga je mee vibreren. Dat, dat is diep ontspannend. Ja. Oh, dat is zoiets als met, uh, met dolfijnengeluiden, zeg maar. Ja, iets anders, maar het komt in de buurt. Ja, ja. En moeten we dan ook uh, yoga zo doen? Nee, dat moet helemaal niet. Oh. Nee, het dus we, en... kan wel, is wel de mogelijkheid voor het, maar het moet helemaal niet. Okay. Ja, dan kan ik wel een neut krijgen Carla, want ik, ik, ik Absoluut, ik vind het... we hebben heerlijke wijn, oh, heerlijk oh. bier. We hebben buiten in de tuin, als het een beetje mooi weer is dan gaan we vanuit. Hebben we een bar met, met smoothies en vruchtensappen. We hebben uiteraard wijnen en bieren. Oh. We hebben haring, we hebben zalm. Oh. Sushi hoorde. allerlei lekker sushi. Barbecue. Dus uh, barbecue, dus er is genoeg te beleven. Dus en, en, en, de, en de hele nacht kunnen we dan door. Nou dat mag dat mag toch. Dat wordt toch een feest. En ik kan je dus morgens vroeg weer meedoen aan, aan de vroege vogel rond half zes. <lacht> dus Wat is dat? Ja ik denk ik dat de meeste mensen luk. uitgeblust zijn. Carla, mag ik een advies geven? Ja, ja mag uh, ja. ik. Zou iets aan het, ik zou iets aan het jargon doen. Ik ja. zou er toch proberen iets, iets anders. Opgieting, dat gaat het niet worden. Ja. Zeg, <laughs> het is een sauna-land heel bekend. Een vroege vogelopgieting. Ik weet niet, ik krijg ik er een kleintje van. Het me even zo en Trouwens, wat is de kledingcode? Pardon? De kledingcode. Hoe werkt dat voor, leken, voor leken, betekent, zoals, uh, he, he, leken zoals Fred en ik? Die, die, die, wij, wij komen niet vaak in je En ik moet eerlijk nee. zeggen, ik vind het ook best raar om een heleboel mensen die ik niet ken na te zien. Dus wat is, hoe werkt het ongeveer? Nou, oh, daar ben je sneller gewend hoor. Nou, oh, dat zegt u. Nee, ja, dat is echt... Ik, ik, ik ben altijd, altijd bang dat er dan hele dikke mensen zitten. Die, weet je wel? Dat nee, dat dat dat dat dat dat er zitten hele dikke de hele dunne oh, oh, cool. En het merendeel van de mensen is gewoon... Nou, zo was iedereen. Oh, okay. Maar afgeven. hoe werkt dat dus? Je moet. Nou, nou, je zit, zit je je al geschopt. In, in de reken, toch... ben je gewoon in je blootje, heb je ja. alleen de, ja. uh, teenslippers bij je en een handdoek voor ja. als je op de, taana, de banken gaat liggen. Ja. En in het restaurant en alle andere plaatsen heb je bacha's in. Oh. Ja, kijk, okay, dat is overzichtelijk. Dat, dat stappen we. Nou, super. Nou. Fred, heb jij nog... Uh, nog ja, we dagelijks. mogen we kaarten weggeven. Oh, als als, we, als ja, jij en ik gaan en als er nog meer mensen uh, twee kaarten... dan moeten ze even hashtag uh, Echte Janne moeten ze even ja. uh, laten weten. Ja. Dus als jij wil uh, een, een vroege vogel op gieting, sessie en een neut... Uh, dan, moet je, ja. dan moet je dat even doorgeven op uh, hashtag Echte Janne. Zo is het. Uh, uh, uh, goed. Carla, hebben we het zo goed uitgelegd? Jullie hebben het heel goed uitgelegd. Nou, mag ik en, je dan een, een goddelijke nacht toewensen met de komende midzomernacht? Gaan we doen. En, en je je je niet je te gek, gek hè? En we gaan jou ook zien. Ja, schrijf. Ja, jullie zijn van harte welkom. Leuk. Nou, super. Ik vind het toch een beetje eng, dus ik ga erover nadenken. Maar wie weet. Nou. Dag. Okay. Dag, dag, dag, dag. Dag, dag dag, Dag. Dag. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou, de topman Bernard Dijkhuizen die verdiende vorig jaar 174 keer zoveel... als de gemiddelde medewerker in zijn bedrijf Ziggo. En dat was samen zo'n 15 miljoen euro. Maar ja, hoge hm. bomen vangen veel geld... en zorgt ja. zorgen toch maar voor dat al die werknemers tevreden hebben. En dat kunnen we van Emil Roemer niet zeggen. Dus bel gratis naar 0800 1121 en geef je mening over de stelling. Die topsalarissen kunnen nog wel een tandje hoger. Nou, ik zeg, uh, Fred, pak hem uit. Ari. Nee, hey, hallo. Nou, het kan nog wel een beetje hoger, hoor. Ja, ja toch? Ja, ja, toch wel. En dan vangt de ploeg die erachter zit wel een beetje minder. Ja. Maar ja, dat kunnen ze toch afschrijven. Dus Precies. En dan vlakken ze dat wel weer af. Ik, oh. ik hoor een heel klein beetje cynisme in je stem, Harry. Ja. Klopt wel, hè? Ja, dat klopt toch wel. Vond je, vond je het een, be je je het een beetje overdreven, die 15 miljoen nog niet? Nou, nee, maar dat kan wel. hoor Weet je wat het is? Die witte boordencriminaliteit criminaliteit is wel goed. Althans krijg je zwarte boordencriminaliteit criminaliteit. Dat is ook geen gezicht. En dan moeten die mensen allemaal op de scooter. Ja, ah, nee, dan krijg je dat weer met zo'n zo gek, <laughs> gek, gek, gek dingetje ja. voorop. Ja, nee, ja. Maar, maar goed. Eh, je gooit hem maar uit. Je wil eigenlijk heel boos worden. Luigen, hoor ik al. Nee, helemaal niet. Nee, nee natuurlijk niet. Je het vindt het wel goed? Ja. Nee, maar het is een tij tijdsbeeld. Maar het geldt er toch minder wat, joh, wat maakt het uit? Nou ja, goed. Ik vind het een wat uh, gelaten, maar op zich uh, mooie, mooie manier om ermee om te gaan, Ja, ah, Zo Ari. tegen tweeën. Ja, Ja, nou, tegen twee. Ja, hey, tegen bedankt. Jo, Wat een geleuter. Nou, Werner, ben je ook zo mild als Arie? Ja, nou, iets minder. Zo, zeg ik. Goedenavond, echte Janne. Goedenavond. Nee, wat We hebben jullie weer een leuk publiek allemaal die lopen te tegen jullie. Ja, ja, ja, ja, je, je weet het niet, he. je, Goed, ja, het moet ook gebeuren. Een ja. On onafhankelijkheidsverklaring, ik begrijp het wel. Ja, kom op, Werner, met is. Nou, uh, de ja. stelling eventjes ja. snel. Ik vind dat daar uh, iedereen... ze moeten nog gewoon het dubbele gaan verdienen. Uh, want uh, in principe, als je 15 miljoen verdient en uh, je hebt dan nog niet genoeg... dan, uh, dan uh, ik denk dat, uh, dat dat het probleem is. Nou, zal ik je wat geinigens vertellen, Werner? Er zit er dus eentje tussen. Ik ben even vergeten wie, wie hij ook weer was. Maar die kreeg dus een ton Extra en dat kwam vanwege dat dat, dat de, de, de leefomstandigheden in Nederland tikje duurder waren geworden. Maar ja, nou, ik kan ook niet zo bij mijn baas aankomen hoor, met dat antwoord. Nee, hè, dat je gewoon zegt uh, van joh, moet je horen? Je hoopt het, de leven het, het leven is een beetje. Worden. Ja, Komt dus je eh, erop, ja, op tonnetje erbij, geen gezondheid. Toch gebeurt dat en je moet die gasten toch bewonderen. De brutaliteit. Ik ben ja, ik ben, ik ben ook eh, ongelooflijk. Nou ja, Fred zei hier net van als ze het mij gaven, die 15 miljoen oh. deed ik het ook, maar ja, oh, oh, oh, ja, dat je ja, <laughs> ja, Maar Benen, probeer het eens bij jouw baasje hoor. Je weet dat maar nooit. Dat is een arme troepie. Werner, dankjewel voor je reactie en, uh, en tot de volgende keer. Hoi hoi. Wat een geleuter. Henk. Henk, goedenavond. Ja, Fred, laat niet ondersneeuw door die arrogante bedmecenage. Ik nou ja. fantastische radiomaker. Uh, vroeger jaren negentig, de de Rob Stendis. Ja. Ik ben nadoen. Vond ik vond het fantastisch de vroeger. Ik kan echt die aan niet nadoen hoor. Dat is niet mijn ja, talent. Ik was vroeger, vroeger, vroeger, vroeger met Rob, maar in ieder geval die arrogante vent naast jou... die mag niet eens uh, je, je voeten kussen. Het is ongelooflijk wie die arrogante bent weet. Dus onder Jan Roos is hij nog slechter. Nee? Hij, hij, maar, hij haalt alle woorden uit, uit jouw uh, fantastische repertoire. Het is een verschrikking naast je. Hij hey, zit nu uh, geen titelaar eens na. Nee, ik kan dat echt is, niet. Het, het is een wannabe bner Met die dikke, lelijke hem Met die dikke... Kutbril van en Ik haat hem gewoon, die vent. Nou, ben je Jan kwijt? Ben je nou kwijt? Ben Fuck you, Jan kijken. Fuck you. Dag Henk. Dag Henk. Zijn... Wat een gelever. Moest er even uit. Ja, het moest er even uit. Dat heb je toch soms. België hoor, ben je daar? Ja, uh, goedenavond, uh, echte Janne. Nou, ik, uh, ik vind dat we niet in een communistische helftstraat leven. Dus uh, ik, ik vind het op zich helemaal geen probleem okay. dat er uh, zoveel betaald wordt. Dus kan het tandje, het tandje hoger? Nou, dat, eh, die jongens betalen genoeg belastingen en volgens mij... Eh, nou, dan zijn worden er zijn toch ook wel mensen er, die daar heel anders over denken, hoor. Goed heel verdeeld. Goed herverdeeld. Oh, nou ja... En in Amerika verdienen ze nog alleen maar meer, dus ja, waarom ook niet? Oké, okay, en anders krijg je die vluchten van kennis ook. Daarom. Ja. Eh, er zijn genoeg mensen die wel hard werken en hard studeren... en ik vind dat er best een bonus op mag staan. Nou, Melchior, en dat studeer jij... Ik stuur accountancy. Nou, oké. Okay, ja, op die manier. Nee, maar dat dacht ik al. En ga je ook waar... naar Nijenrode of? of uh... Nee, in Groningen. Oh, in Groningen. Oké, oké. Okay, okay. Nou, het is wel een duidelijk verhaal. Dus jij ja, vindt... en, en, en ook zo, zo helder en rustig nee, verhoord. Nee, een... nee, als Melchior zegt, ik, als ik uitgestuurd ben... dan wil ik niet in een communistische heilstaat leven... dan heeft hij misschien ook wel een tikje gelijk in, toch, Jan? Nee, nou, ja, ik ben het volledig met hem eens. Oh. Ik ben helemaal stil Wat wil jij gaan verdienen, Melchior? Nou ja, uh, voldoende... 512.000 euro is een beetje de gemiddelde salaris van een topman. Lijkt je dat wat? Ja, nou, dat is leuk. Maar ja, er gaat, je bent natuurlijk wel om 52 belasting kwijt. Dus ja, er ja, blijft weinig over. Nee, precies dus je leuk, Als je een auto wil kopen van een ton, dan, uh, ja, daar houdt niet over. Nou, Melchior, je bent hartstikke eerlijk in ieder geval. Ja, zo is het. Nou, hey, de mazzel. Hoi, hoi. De mazzel. Dank je wel, man. Wat een geleider. Het is een afwisselend publiek vandaag. Vind ik maar wel tos. Ja, maar België vind ik wel heerlijk. Ja, ja. ja, ja goed, ja, dit, ja nee, het, het zal ook wel weer gehaat worden dan. Peter. Goedenavond, meneer Rimskaarik. Uh, die baas, allemaal, die zijn vergeten hun medicijnen van de psychiater in te nemen. Die moet u niet serieus nemen. <lacht> <lacht> Want u bent, u meneer Heemskerk en, en de heer Jan Hoos, dat zijn de, ja, ze behoren tot de top 2 allerbeste van, van de Nederlandse ja. radio. Daar ben jij ver... je pillen ook vergeten, maar het is wel lief. Ja, toch? <lacht> ja. Heb ja. je nog iets te melden over de, over de, de stelling, ook, bevriend uh, Peter? Maar als ik twee keer de half krijg, ben ik helemaal tevreden. Jij bent, bent niet de man van veel moeilijke verlangens, heb ik in de gaten? Nee, maar u bent, u bent de allerbeste met Jan Roos en die die, balas, die die moeten hun medicijnen gaan innemen van de psychiater. Dat nou. zijn ze vergeten. Laten we er dan nou maar over ophouden, dan worden ze weer kwaad. Nou, Peter, bedankt. Tot ziens. Dat was een geleuter. Nou. Fred, het was een emotionele uitzending. Ja, Roger vond ik echt fantastisch uh, uh, verhalen vertellen. Ja. Ik, ben, ik, ben een beetje, ik ben veel meer te weten gekomen eigenlijk. En, en ik ben ook heel veel te weten gekomen over de pauze motoren. Ja. Het is een raar land waarin we wonen. En dat mag wel de samenvatting zijn van deze bijzondere uitzending. Volgende week hebben we er weer een. De gast, dat is nog een mysterie. Dat lees ik net. Nou, uh, dat wachten we dan maar rustig af, Fred, ben je erbij? Ik ben er zeker bij. Want uh, ja. uh, Mysterycast ben ik altijd dol op. Hij vroeg hele tv-programma's voor, oh, Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ron, je motor is gezegend door de paus. Ja. <laughs> en dan komt hij met die kwast, met die emmer, en dan krijgen ze. Nee, nee, hij ja, is het oh. droog.